www.entertainmentforyoufm.hives.nl Bedankt voor het luisteren, volgende week weer dezelfde ja. tijd en wel dezelfde zender. Morgen worden we herhaald natuurlijk vanaf 4 uur bij CFM Zandvoort. Wow, okay. En we sluiten af met misschien wel de laatste enigsvlieg. Uh, de enigsvlieg van deze week is afkomstig uit Australië... en had in 1997 een hele grote hit met het nummer Thorn. Het liedje stond maar liefst 17 weken in de top 40... met op de hoogste plaats nummer 2. Nederland was niet het enigste land waar het nummer populair was. Ook in Engeland en Amerika stond het erg hoog in de hitlijsten. Na Torn heeft ze nog een aantal singles uitgebracht... maar dat werd geen groot succes meer. Zelfs na het laatste album in 2009 heeft ze geen uh, single meer uitgebracht. Uh, de laatste enigsvlieg waarschijnlijk, hè? Ik denk het toch niet, hoor. Rudy. Jij Ik denk, denk het, het toch niet, nee. Maar oh, het is weet. bijna tijd. Schiet het op, bijna... man. Hé, <laughs> hey, uh, <fa> <laughs> hey, fijn weekend. Yo? Vera, dankjewel, hè. Dankjewel. <laughs> hey jongens. Hey, fijn fijne weekend en blij... Ik ben blij dat jullie hebben geluisterd. Dit is Nathalie in Brooklyn met Torn.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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Moskou kunnen mensen die last hebben van de smog... op adem komen in openbare gebouwen. Die zijn daarvoor speciaal op zondag open. De Russische hoofdstad heeft nog steeds te maken... met de gevolgen van de bosbranden in de omgeving... En de temperatuur is nog steeds tropisch. Vandaag is het er 38 graden. De betrokken gebouwen hebben airconditioning en de brandlucht wordt voor een groot deel buitengehouden. Volgens de autoriteiten woeden er nog 554 bosbranden, die door 160.000 brandweermannen worden bestreden. In Chili is een poging om 34 mijnwerkers te redden tijdelijk gestaakt. Ze zitten al sinds donderdag ingesloten in een goud- en kopermijn. Er is geprobeerd de mannen te bereiken via een ventilatieschacht. Maar door een nieuwe instorting is ook die schacht afgesloten. De mijnwerkers zitten nu op zo'n 300 meter diepte. Mogelijk raakt de zuurstof nu snel op. Maar het kan ook zijn dat de 34 mannen door de laatste instorting zijn bedolven. Bij een trouwerij in het zuidoosten van Turkije heeft de bruidegom per ongeluk zijn vader en twee tantes doodgeschoten. De vielen ook acht gewonden. De man schoot als uiting van vreugde met een kalasjnikov in de lucht, maar hij verloor de controle over het geweer. De gebruidegom is aangehouden. Het is in Turkije traditie om in de lucht te schieten bij een bruiloft of na een gewonnen sportwedstrijd. De regering slaagt er niet in om aan die traditie een einde te maken. In de Eredivisie Voetbal heeft Ajax gelijk gespeeld. In Groningen werd het 2-2. Debutant Elham Daoui scoorde twee keer voor Ajax. Feyenoord won in de Kuip met 3-1 van FC Utrecht. Bij rust stond Utrecht nog voor. Vitesse won ook thuis. Het werd in Arnhem 3-1 tegen ADO Den Haag. AZ speelt op dit moment tegen NAC Breda. Het weer wisselend bewoord met landinwaarts hier en daar een bui. In het oosten kans op onweer. Vanavond opklaringen en vannacht kans op een mistbank. Maar een minima rond 13 graden. Morgen droog en wisselend bewolkt. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het... E Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. zomerhit. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu in Zandvoortse Zaken. Ik ben CFM Radio en ik spreek vandaag met Johan Lagarde van Lagarde Fotografie in de Kerkstraat. En, uh, ja, Johan, hoe lang ben je hier al, in uh, deze zaak? Uh, nou, deze zaak bestaat nu drie weken. het is drie weken open. Uh, maar eigenlijk ben ik al heel lang bezig met het plan te bedenken en te schrijven. Een maand of negen. Uh, dat heb ik in stilte gedaan. Dat is echt, in stilte en in het geheim. Uh, omdat ik eigenlijk uh, mijn idee was, ga iets beginnen voor en de zandvoorters en hun omgeving en de toeristen. Ik heb daar mijn analyses op gemaakt, op, op, op gebaseerd en vervolgens ben ik tot dit uh, concept uh, gekomen. En dus het was voor vele mensen, waaronder ook familie, uh, echt een hele directe familie, Verdassing. een verrassing ja. dat opeens uh, Jonge Lagarde met een plan naar buiten kwam. Maar het stond en staat uh, daarin wel. Uh, ja. Uiteraard moet het nog een enorm succes gaan worden, maar nog steeds geloof ik daarin. Maar officieel het zijn pas drie weken de deur geopend uh, hier. Hoe was, de, hoe was de opening van het gebouw, van het ruimte? Nou, de opening dat was eigenlijk één groot feest. Uh, ook daarin was mijn doelstelling heel simpel: uh, ieder mens moet zich hier als gast uh, voelen. Uh, het zijn geen ja. klanten, maar gasten. En daarin wilde ik ook heel graag jong en oud kennis laten maken met deze winkel. Nou, ik denk uh, dat het heel goed gelukt is. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Want uh, met alle respect heb ik meneer Wakels binnen kunnen halen om te kunnen tekenen op onze wali. Uh, Klaas Koper heeft getekend, maar ook een hele jonge Zandvoortse, mijn dochter. En ik zag door de hele avond het gemileerde gezelschap van vrolijke, blije mensen van alle plamage, van alle soorten. En dat heeft me echt hart verwarmd. Uh, daarnaast uh, hebben wij voor Kika hebben wij een actie gehouden in plaats van bloemen, wijntjes en andere presentjes een uh, gif te geven voor Kika. Dat heeft iedereen massaal gedaan. Wow. En ik heb eigenlijk alleen maar uh, hele goede verhalen gehoord. En dan ga ik als een tevreden man ga ik naar bed. Dan denk hm. ik, ja, dan hebben we het goed gedaan. Ja, dus dat was een, wel een hele speciale opening. Wat ja. leuk. En wat vond je nou het meest bijzondere van die dag? Uh, even persoonlijk zijn natuurlijk twee uh, elementen. Dat is een uh, persoonlijk tintje. Uh, is natuurlijk mijn dochter. Uh, dat mijn dochter uh, erbij was en ook haar naam kon zetten. Uh, vind ik heel, heel bijzonder, heel speciaal. Hm. Uh, juist omdat zij een kind is van gescheiden ouders. En ik heel lang vader ben geweest uh, in het weekend. Ik was er altijd. Ja. En nu ben ik er eigenlijk niet zo heel veel meer. Want we draaien natuurlijk ook uh, de winkel. Dus het was voor mij een heel warm bad. Heel warm gevoel. Ja. Dat ze erbij was. En het ook intens beleefde. En ik hoop dat ze dat over 70, 80 jaar nog zo ervaart. Ja. Uh, en persoonlijk meneer Bakels. Uh, zijn uh, verre familielid... Rochelle Bakels fotografeer hier nu. Ik ben ideolaat van Zandvoort en zeker van oud Zandvoort. En het is dan een eer dat iemand die je niet kent... ...met zoveel passie en met zoveel liefde kan vertellen over het vak fotografie. Waar ik me één mee voel, was dat heel persoonlijk... Uh, ...ja, voor mij echt het moment. En daarnaast alle vrienden, bekenden, gemeenten, ondernemers... ...iedereen die geweest is, gewoon het gunt dat er een startende ondernemer weer eens begint... Uh, met een ander en leuk idee. Dat was voor mij de knallen van de avond. En ik heb uh, Naast de felicitaties uh, heb ik ook duidelijk gemaakt jongens, we hebben het met een team gedaan, we hebben het met z'n allen gedaan. Ook veel mensen op de achtergrond, ver op de achtergrond, maar we hebben het wel met elkaar gedaan. Ook al die credits voor die mensen. Ja, wat, wat zijn dat voor mensen die jou zo hierbij allemaal hebben geholpen? Uh, nou, dat zijn mensen die zeg maar hun uh, specialisatie hebben in hun vakgebied. En dat, dat kan een kunstenaar zijn, een kunstenaares, dat kan iemand zijn uit de PR en uit de marketing, dat kan een bank zijn. Zoveel mensen die me adviseerden, ook jonge ondernemers uit Zandvoort, die de kans heb gegeven van joh, draag je steentje bij aan onze succes. Ja. Um, het meeste wat hier staat, komt ook van Zandvoortse ondernemers. Ja, en, vertel eens wat, we, wat zien we allemaal om ons heen. Dat horen de luisteraars natuurlijk, maar ze nee, nou ja, zien het niet. In het, in het kort, uh, onze uh, winkel moet vooral laagdrempelig zijn. De mensen moeten als gast binnen kunnen komen. We hebben gekozen voor uh, duurzame materialen uh, in de vorm van stijgerhout, uh, in de vorm van een mooie houten vloer...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 Uh, en dat gaan we dan bestellen. We hebben dan de thema studio. Dat kan echt maandelijks veranderd worden. We mm -hmm. hebben nu echt Zandvoort op de kaart uh, gezet. Maar in het najaar gaan we bijvoorbeeld beginnen aan kerstmis. Ja, dan heb je een heel ander soort thema. Anders soort studio's. Zeg maar. Ja, we kunnen kerstmis, we denken nog een keer aan Oud-Zandvoort. We willen nog een keer het circuit. Uh, dat is ook ja. wel een beetje de knikoog, knipoog naar de toeristen. Ja. Maar ook als iemand een idee heeft. Doe het. Wij kunnen de themastudio binnen 24 ja. uur compleet veranderen. Het is allemaal high-tech materiaal. Uh, we kunnen het zo omzetten. Ja. Daarnaast hebben we beneden hebben we nog een enorme grote professionele studio. Waar een lounge set is. Waar ouders met kinderen, bruidsparen. Nou, je noem het maar even, kunnen ontspannen. Ik fotografeer daar met de nieuwste apparatuur. Dus een mini kapsalonnetje voor visagisten. Uh, maar vooral de ontspanning.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 je moet over twintig jaar nog steeds die foto kunnen zien en dan zeggen, ja, dat was ik toen. Ja. En of het nou ouders zijn, grootouders, kinderen, volwassenen, pubers, ja, dat was ik op dat moment. Dus ontspannenheid, de emotie. Iemand ja. die verkrampt uh, voor een camera staat, die komt niet mooi op de plaat. Hoe mooi je ja. ook bent, je moet...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 They fall. No agonizing painful hardships left to conquer. No traumatizing childhoods to recall. Come turn up your radio and let's go dancing. There's far too much to see to stay inside. What's the use in sleeping? Dit is CFM Radio en ik spreek met Johan Lagarde van Lagarde Fotografie in de Kerkstraat. En kan je ook nog misschien even de website zeggen? Ja, de website is www.lagarde-fotografie.nl Ik moet de luisteraars ook gelijk excuseren als ze massaal de website gaan bezoeken. Want gezien de drukte van de opening en de verbouwing en alles daaromheen...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 Uh, bedrijfsfotografie. Uh, nou, eigenlijk alle vormen van evenementen, festiviteiten waar fotografie plaats kan vinden. Uh, dat doe ik binnen, dat doe ik buiten, dat doe ik op afspraak en dat doe ik ook uh, heel spontaan. Uh, daarnaast gaan we in het winterseizoen uh, met een aantal ondernemers gaan we in Zandvoort uh, workshops uh, houden. Voor mensen die iets meer willen weten over uh, en met fotografie. Dat gaat dan niet om de techniek. Het gaat meer om, heb, heb gewoon ontzettend veel plezier in, de foto, in het fotograferen. Uh, maar ik als fotograaf ben eigenlijk overal voor te huur. Ja. Uh, wel heel belangrijk is ook weer veel plezier, van tevoren goede afspraken maken. Een bruidspaar komt eerst bij mij praten. Dan ga ik kijken wie ben je uh, of wie zijn jullie. Wat verwachten jullie, wat gaan we doen...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 Uh, en daarnaast heb ik uh, de burgemeester en het college uh, gefotografeerd op het strand. Ja. En uh, wat ik ervan uh, heb meegekregen... Uh, en dat is weer een doelstelling... Uh, dat ze ontzettend veel plezier hadden. Uh, geen ja. politieke voorkeuren, geen kleuren. Het was een hele leuke ochtend... Uh, waarbij we nieuwe technieken en materialen hebben gebruikt. En ik denk dat, uh, ondanks dat ik het heb gemaakt...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 Op dit moment zijn het de foto's van de opdrachtgever. En de opdrachtgever bepaalt uiteindelijk wat er met de foto's gebeurt. Ja. Als fotograaf heb je te maken met het portretrecht. En de opdrachtgever zal uiteindelijk bepalen waar de foto's ja. gepubliceerd worden. Het zijn niet meer mijn foto's. Het zijn nu de foto's van de gemeente. Maar ik weet zeker dat binnenkort zullen ook de spontane, ontspannen foto's gepubliceerd worden in de diverse media. Ja, ja, misschien wel de gemeentegids of iets. Je weet het maar nooit waar we ze tegen zullen komen. Maar ik denk in de gemeentegids ja. zal het uh, meer uh, toch het voorstellen van de personen zijn. Oh, ja. Het voorstellen van de burgemeester, het voorstellen van de wethouders. En op de momenten daar waar het kan, uh, zal uh, afdeling communicatie en media de foto's inzetten die zo ontspannen zijn. Dat je echt denkt van, goh, ik krijg echt zin in Zandvoort. Ja, ja <laughs> Vandaan, want je bent een beginnende ondernemer in Zandvoort, wat de fotografie betreft. Hoe uh, heb je dat opgebouwd? Uh, het het netwerken, het, het fotografische gedeelte, uh, ligt natuurlijk in de oorsprong van het fotograferen. Ja, ik ben begonnen als fotograaf en heb gewoon eigenlijk iedereen gevraagd, mag ik je fotograferen? Ook hun kinderen. Ik heb thuis een studio gehad en ik heb geoefend, geoefend, geoefend. Echt urenlang, dat is niet uh, te beschrijven, allemaal gratis. Uh, en mensen begonnen dat te bewonderen en, en uh, gingen dat op een gegeven ogenblik ook kopen. Ja. Uh, het netwerken tussen de ondernemers is eigenlijk een beetje stiekem gegaan. Want omdat juist niemand wist van mijn ondernemingsplan, ben ik met de ondernemers gaan praten. Zonder dat ze wisten wat ik eigenlijk van plan was. Ja. En dat gaf een hele open en transparante uh, inzicht in hoe sommige dingen wel moesten en hoe sommige dingen niet moesten. Juist om het niet te vertellen. Dus dat netwerk, het laatste half jaar, zeven maanden... heb ik alleen maar tussen die ondernemers gezeten. En ook eh, met bijvoorbeeld een Hilliansen en een meneer Van Kuik. Alleen maar gesprekken gevoerd. Ja. Zonder dat ze wisten, wat is die jongen toch aan het doen? Maar daar krijg ik een open visie van. En eh, het belangrijkste was voor mij ook Zandvoort weer op de kaart zetten. Ja. Eh, want ik wil wel meegeven, Zandvoort is een heel mooi dorp. Maar was... ...in het verleden nog vele, vele malen mooier. En ik vind die allure, die stijl, die spirit moeten we gewoon weer terughalen. Zakelijk gezien <coughs> moeten alle toeristen gewoon weer naar Zandvoort komen. En de toeristen die in mijn winkel zijn geweest, zijn super enthousiast. Ja. En dat wil ik graag bereiken met uh, en door elkaar... Nou, kijk aan. En uh, je bent zelf niet echt een Zandvoorter. Hoe lang nee. ben je eigenlijk al woonachtig in Zandvoort? Ik woon nu ongeveer 12 jaar in Zandvoort. En uh, ik ben hier uh, terechtgekomen door uh, uh, de moeder van mijn dochter. En eigenlijk het eerste moment. ...dat ik echt ging wonen in Zandvoort... ...heb ik ook gezegd... ...ja, dit wil ik nooit meer kwijt. Het is altijd vakantie. Als je Zandvoort binnenrijdt met de auto... ...en je ziet de zee... ...dan ben je een rijk mens... ...al ben je straatarm. Uh, ik ben me daarna weer... <coughs> ...gaan verdiepen in de uh, geschiedenis... ...en de cultuur van Zandvoort. En... Uh, vanuit diepst van mijn hart zeg ik... ...wij hebben gewoon een prachtige cultuur. We hebben gewoon een prachtig dorp... We hebben heel veel mooie dingen uh, laten zien. Uh, ook door de oorlog is er natuurlijk veel, veel verloren gegaan. Prachtige historische gebouwen. En ik wil, ik wil proberen een klein stukje daarvan weer terug te halen. En ik weet, ik kan het helemaal niet alleen. Het gaat ook nergens om. Maar ik wil die allure, uh, die passie voor de kustplaats Zandvoort wil ik wel weer naar boven trekken. En uh, daarom ook uh, dat meneer Koper, Klaas Koper, de ons beroeper ja. die ja. passie kan delen. En uh, dat blijf ik zeggen, Zandvoort uh, staat niet op de kaart, maar moet op de kaart blijven staan. Uh, voor nu en voor de toekomst, ook voor onze kinderen en uh, kleinkinderen. En hoe ga jij daar aan meewerken? Ja,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 Uh, gezien de ervaringen in mijn leven uh, heb ik nu een filosofie dat iedereen moet lachen vrolijk zijn en mooie dingen kunnen maken en of je nou met een wat rijtje uh, een canvas schilderij uh, of helemaal niets naar buiten gaat je moet wel lachen en uh, ik stel ook altijd aan de mensen de vraag als ze weggaan en bent u tevreden? bent u blij? Nou, dat raakt me als mensen zeggen ja het was weer top en dan zijn de tassen soms leeg, maar de volgende keer zijn de tassen weer eens een keer gevuld. Ja. Nou, hartelijk bedankt voor je motto, maar ook voor het interview. En uh, tot ziens maar weer. <laughs> nee, jullie hartstikke bedankt. Ja. En uh, ook voor jullie geld uh, natuurlijk en voor het hele team, uh, ook voor jullie, de koffie staat klaar. Ja, radio kun je niet uh, op plaats zetten. Maar mocht het ooit zijn dat we eens een keer een leuke groepsfoto kunnen maken, zijn jullie van harte welkom. En mocht het niet zo zijn, zijn jullie ook alvast van harte welkom. Dank jullie dank jullie wel. Ja.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 The need to replace me. You're on a runway track from the good I'm only painting a picture telling where we could But yeah, like a heart in a dash where it should You that gave it away, you had it till you took your pick But I keep walking on, keep open doors Keep open for all that the call, is yours Keep on home Cause I don't wanna live in a broken home girl.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 ont blanc à vous peignoir que c'est troublant. blanc à vous c'est troublant. je noirais bien c'est pour 10 ans mais j'en prendrai pour 110 ans au moins au moins dix ans elle